De combinatie van wind en sneeuw leidt daar tot sneeuwjacht, waardoor op steeds meer plaatsen sneeuwduinen worden gevormd. Voor de rest van het land geldt nog steeds de voorwaarschuwing voor extreem weer, die gisteren werd uitgegeven. Overal kan het glad zijn. De Nederlandse spoorwegen rijden vannacht in Noord-Nederlands, de Kop van Noord-Holland en de driehoek Arnhem-Deventer-Enschede door met treinen zonder passagiers. NS en ProRail willen zo de wissels in beweging houden. en Op die manier kan worden voorkomen dat wissels volwaaien met sneeuw. Vanavond kende treinverkeer weinig problemen. In het noorden van Nederland heeft het verkeer steeds meer last van het winterweer. Op veel plaatsen vallen bussen uit. De bussen in Zuid-Nederland rijden wel, maar ook daar zijn vertragingen. De stroomstoring in de Bollenstreek is naar verwachting rond deze tijd voorbij. Even na tienen hadden inwoners van Sassenheim als eerste weer stroom... en daarna keerde de stroom ook in andere gemeenten terug. Kort voor half acht viel bij bijna 100.000 inwoners van de gemeenten Lisse... Sassenheim, Voorhout, Katwijk, Noordwijk en Hillegom de stroom uit. Dat kwam door een storing in het hoogspanningstation. De oorzaak daarvan is nog onbekend. De coalitiepartij GroenLinks in Maastricht heeft nog veel vragen over het optreden van burgemeester Leers in de zaak van zijn vakantievilla in Bulgarije. Vandaag concludeerde het bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten dat Leers de schijn van belangenverstrengeling heeft gewekt. Leers kocht de villa in 2006 via een bevriende ambtenaar van de gemeente Maastricht. Het CDA vindt dat Leers gewoon kan aanblijven. De derde coalitiepartij, de PvdA, wil nog niets zeggen.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 De een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. We zijn beland in een nieuw jaar en ook een nieuwe aflevering van ZFM's Nightwalk. Aflevering nummer 2 alweer. De eerste mocht ik niet meemaken. Het einde van het jaar ook niet, want het einde van het jaar werd ik gebeld van... jongen, je bent, uh, met kerst ben je helemaal vrij. Nou, hartstikke leuk natuurlijk, maar ja, dan kon je geen afscheid nemen wat betreft uh, 2009. Mag de pret allemaal niet drukken. 2010 wordt dan hier een fantastisch jaar met een hoop lekkere muziek. Dat is voor ons gewend bent op de zaterdagavond in de Nightwalk... een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Blokjes met showbiz nieuws, de partyupdate, Nightwalk 10... en straks vanaf 12 uur... normaal gesproken DJ Mauser met een, uh, ja, met een mixje voor een uur. Nou, vandaag uh, hebben we gewoon eventjes iets van... Uh, Warm klaargezet voor uh, vorig jaar, eigenlijk. Het einde van het jaar als allerlaatste uitzending. Maar helaas mocht dat uh, niet lukken. Tussen uh, het tweede uur wordt uh, een mix van het beste van 2009. Maar eerst zijn we nog in het eerste gedeelte plannen. Dat bedoel met de muziek van Dennis Ferrer. Met Hey Hey. Een extra nummer 1 uit de beatboard uh, top 10. En ook onderweg nog David Quetta. Tezamen met Estelle, die David Quetta doet de laatste tijd goed. Allemaal beroemde artiesten. En ook Chesto blijft niet toch. Want ook Chesto heeft allemaal beroemde artiesten aangetrokken om samen met hem plaatjes te maken. Maar eerst hier Dennis Ferreira met Hey Hey, dat hier op CFM Zandvoort en natuurlijk op Dance for the Wem. Een bijzonder avond! Just an ordinary day Till you came around I had my feet on the ground So much for that Just an ordinary day Till you came around My life's upside down Imagine that And it's all because I heard you say And it's all because I heard you say And it's all because I walked your way And I heard you say I heard you say And I heard you say I heard you say And I heard you say I heard, say, I heard you say I heard you say I heard you say I heard you say hey hey I I <laughs> Er stel. Met het plaatje One Love. En de volgende plaats. Ik moet je zeggen, ik ben, uh, ja, ik ben een beetje geschrokken van uh, de kwaliteit. Ja, Ik had hem al klaarstaan, dus ik had eigenlijk geen tijd meer om hem snel te veranderen. Ik heb hem vanaf uh, een single-sunnitje omgezet naar een mp3. Maar volgens mij is er iets fout gegaan. Toenmaak gesproken heb je 320 daar. Dat is toch echt wel een topkwaliteit mp3. Nou, ik heb mijn benen van manier wel zo omgezet, maar toch iets fout gedaan. Dus de kwaliteit klinkt een beetje beroerd, maar de plaat is wel lekker. Hier is Yes Air, Futuring, Ali B en Lange Frans met Mubboy. En de heren zingen over hun eigen kids. Dat nu hier op GFM Zandvoort en natuurlijk op Dez voor de wel. Oké, kleine soldaatje, deze is voor jou. Kleine mini Yes Air. <laughs> het is je daddy en deze is voor jou. Dit is voor mijn boy, mijn kleine kleine jongen. Ik dacht dat ik er was, maar ik ben nu pas begonnen. En ik zal alles doen zodat je trots op mij kan worden. Dit is voor mijn boy, mijn boy. Dit is voor mijn boy, mijn kleine kleine jongen. Ik dacht dat ik er was, maar ik ben nu pas begonnen. En ik zal alles doen zodat je trots op mij kan worden. Dit is voor mijn boy, mijn boy. Haal het je daddy, want je daddy zal je waken Je daddy heeft gehangen en gestrokeld op de straten Maar nu is alles anders zal me netten gaan gedragen Want ik wil dat je weet, dat ik nu voor je leef Dat papa op je let en op kaartje flesje geeft Shout out aan mijn vader, ja die man was dat altijd Plus die man heeft me geleerd hoe een echte vader moet zijn Dus wat ik heb bereikt, dat geef ik aan mijn zoon Ik deel het met mijn mensen, zet het op de microfoon Dus luister kleine boy, je daddy is vlak hier En ook al ben ik onder rood, weet dat ik jou zie Haal het is voor mijn boy Mijn kleine kleine jongen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 Boy. Ik werd de verliefd uit de liefde kwam jij. Negen maanden lang kwam je langzaam dichterbij. Natuurlijk was ik bang, kleine man, wat denk jij? Maar je maakt je papa en je mama samen zo blij. Nu word ik gewekt door je lach elke dag. En ik hou je hand vast, elke hap, elke stap. En ik snap dat je straks bent, dit is mijn pad. Maar wat je ook doet, laat je leiden door je hart. En wat er ook gebeurt, ik zal altijd voor je klaarstaan. Twijf overal aan, behalve daaraan. Kijk je pa aan. doe het voor de man van mijn leven. Ik heb nooit geweten dat ik zoveel om iemand. Dit is for mijn boy, my kleine kleine jongen. Ik dacht dat ik was, maar ik ben nu pas begonnen en ik zal alles doen zodat je op It is for my boy, my boy. Dit is mijn boy, my kleine kleine jongen. Ik dacht dat ik was, maar ik ben nu pas begonnen en ik zal alles doen zodat je op It is for my boy, my boy. Een nieuwe tijd is begonnen Ook al weet ik dat je het nu nog niet begrijpt Kleine jongen, je kijkt naar je pa Alsof je net je eerste prijs hebt gewonnen En doet alsof je wijs bent geworden 7 uur in de ochtend Papa is kapot, mijn mama haalt je uit De wieg en legt je in mijn bed Je krijgt naar me toe met je kleine ronde kop En je beseft dat je papa ligt te slapen Dus je trekt je papa aan zijn haar dat je papa wordt gewekt en je papa die is gek Gek op jou, check ik nou, ben ik helemaal publiek Dus ik draai me om en ik zie dat je geniet Dus ik kus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 I got the white smile, I bet you pass <laughs> the horn And they sell all this news so that your kiss my boy, my boy The most back-to-back beats, Nightwalk One, two, two, three, three, uh Up. Yeah. I'll show you what to do, I got my stance up. Whoa. Everybody knows this is the anthem. Uh, everybody knows this is the anthem. So get your hands up, go. You don't feel it from nobody. And brand new problems keep coming. To follow you, you keep running. So down, boy, don't you hear something? When if you just listen, it might just make your world different. Just let it go, you won't miss. Go where no one goes. When everyone leaves, I'll be the one sipping strong. Listen to me, life is a song. I'll be the melody, you'll be my drum. Follow my lead we'll go when no one goes. Yeah, yeah, uh. hands up, hands up. I'll show you what I do. I got my stance up, stance up. Everybody knows this is the anthem, the anthem. Yeah. Everybody knows this is the anthem. Yeah, so get yeah, get your hands up, yeah. Hands up, hands up. I'll show you what it do, I got, I got my stance up, stance up Everybody knows this is the anthem. the anthem Everybody knows this is the anthem, so get your hands up I'll my yeah. lead, and we'll go Where no one goes When everyone leaves, I'll be the one, still standing strong Listen to me, love is a song I'll be the melody, I'll be my drum. I'll on my lead, and we'll go Where no one goes Everybody dance Zaterdagavond een wandeling over het strand door de duinen en het centrum van Zandvoort. Muziek van Yes, R. samen met Ali B en Lange Frans en mijn boy. En erachteraan de laatste verschenen hit van uh, Esme Denters, Tezamen met uh, baas manager uh, Justin Timmerlake met Follow My Lead. En zo werd het even tijd voor iets heel anders. N.W. Nightbox Show Facts. Is nieuws. Kate en Russell willen snel gaan trouwen. N.W. Nightwalks. Show facts. Show facts. Katy Perry laat er geen gras overgroeien over de verloving met Russell Brand. De twee hebben zich op oudejaarsavond verloofd en ze willen zo snel mogelijk trouwen. De plannen voor de bruiloft zijn al bedacht en aan een vriend en familie is er gevraagd... om het aantal dagen vrij te houden voor het festijn. Om welke dagen het gaat is helaas nog niet bekend. Russell heeft zijn manager Nick Linnen gevraagd als best man... De ouders van Kate Perry zijn streng gelovig, maar ook zij hebben inmiddels hun zegen gegeven aan het gelukkige paar. Er werd eens gedacht dat Russell die problemen met drank en drugs heeft gehad en niet zo lekker zou vallen bij de familie Perry. Maar blijkbaar is het allemaal meegevallen, want Katie's vader zegt blij te zijn met het huwelijk. Nou ja, als je naar de man kijkt, ik bedoel uh, ik... Perry op je hem uh, ooit wel eens gezien, hè? Maar uh, ja, hij heeft iets weg van, uh, hoe heet hij nou? Uh, Pirates of the Caribbean. Alleen altijd jammer, hij pronkt een beetje met zijn borst daar. Maar ja, sommige vrouwen vinden dat helemaal fantastisch. Dus maar wanneer het gaat gebeuren, dat laat je weten. Zodra we daar meer informatie over hebben. Mariah dronken op het podium. Tijdens het internationale filmfestival in Palm Springs in L.A. mocht Mariah Carey een prijs in ontvangst nemen voor haar acteerprestaties. Waarschijnlijk dan de diva van tevoren tegen de zenuwen een paar drankjes. Want Mariah was stomdronken. Ze laalde haar bedankje. Mariah werd, de, Mariah werd het podium opgeroepen als meest veelbelovende actrice. Maar of ze het allemaal meegekregen heeft... Ze vlag al snel in de armen van regisseur Lee Daniels en zei dat ze van hem hield. Ze verontschuldigde zich daarna wel. Fucked up, wil de toeschouwers weten. Ja, precies, helemaal naar de kloten riep Mariah terug. Nou, je moet op internet maar even kijken of je dat kan vinden. Check de beelden. Mariah Carey, Crazy Abandoned Speech. staat allemaal op internet en uh, dan kan je ook wel even lachen. Waarschijnlijk is het ook wel te vinden op uh, YouTube. Uh, ik weet niet hoe jij denkt over de global warming. Nou, ik uh, ben iemand die daar echt helemaal niks van gelooft. De grootste onzin die er bestaat naar mijn mening. Maar ja, dat is iedereen zijn eigen... Ja, zijn eigen... Eigen mening, sommige mensen geloven het in. Nou, global warming, ik weet niet of je het afgelopen tijd hebt gemerkt... maar het wordt alleen maar kouder in Nederland. Ik bedoel, de ergste kou was in de jaren zestig. Nou, tegenwoordig, de laatste paar jaar wordt het elk jaar kouder... en dit jaar is het toch wel behoorlijk koud. Ik weet niet of je van een sneeuw houdt. Nou, ik uh, kan je vertellen, ik vind het sneeuw heel leuk om naar te kijken. Maar niet om daarvoor in de file te staan. De afgelopen woensdag uh, was ik om kwart over tien... moet je nagen, een kwart over tien s'avonds klaar met werken. Dan op Schiphol, daar in de buurt bij Schiphol. En uh, nou naar huis rijden is, pak een beetje 20 minuutjes. En als het druk is, 30 minuutjes. Nou kan je vertellen, kwart voor twee kwam ik aan thuis. Dan denk je van de vielen, nou ja, dat er half zes vielen staat in Nederland. Vijf uur, tussen vijf en zeven, prima. Maar kwart over tien, vielen op de A9... Rijden en dan gewoon een uur stilstaan, omdat uh, ja, iedereen uh, ja, snel. Nederland is niet gemaakt voor sneeuw, dus uh, ja, waarschijnlijk... Uh, ja, laatst zei iemand tegen mij, je moet sneeuwkettingen omdoen. Ja, op zich moet ik zeggen, het is wel makkelijk. Winterbanden, dat is echt toppie. Alleen je moet er ook geld op zakken, want uh, ja, een paar winterbanden onder je auto kost toch wel een paar honderd euro. CFM Zandvoort, The Nightwalk. We zijn bij je tot ene nu met de beste van dance en R&B in de mix. We gaan verder met Rio en een laatste met de laatste vriendin, Serenade. All right, guys. I Die in de mix op je radio hoort in het blokje van twijfels de eerste Rio, de laatste gerede moment, de 2010 uh, plaat, kan je wel zeggen van uh, Rio met de uh, serenade. en daar achteraan So Long met Tio en I oftewel Tony de Mark Peak remix. En de volgende plaat is van uh, Jay Sean en Lil Wayne. Hij doet het heel erg goed op dit moment. ja gaat een paar jaar meekrijgen? Na een paar jaar kan overdrijven natuurlijk, dupe. Maar... Ik denk, uh, augustus, september uh, kwam, ik, uh, kwam ik een promootje tegen van deze plaats. En nu wordt echt overal Jason A Little Way met Down. Baby, are you down? to let it go put on a show show en Lil Wayne down. laatste het, doet het erg goed in de hitlijsten. Misschien, uh, ja, je, je zou bijna denken, het gaat binnenkort een nummer 1 het worden. Maar uh, komt in ieder geval, hè? Uh, komt in de buurt van het top 10 uh, plaatje. Zie zie hem in antwoord. Zo werd het even tijd voor uh, de party update. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande vanavond? NW Nightwalk, party update. Nou, als eerste vraag op in Escape in Amsterdam. Dat is met Raimundo, Frederik Abbas, Star on Sex en MC is Janto. Dat vanavond in Escape in Amsterdam. Wat hebben we nog meer voor je? Nou, vanavond uh, hebben we Sneakers Music in de Panama. Ja, moet je vertellen, ik moet uh, alles een beetje van de flyers doen... want uh, van deze week weer erg druk en weinig tijd uh, om uh, alles voor te bereiden. Op betreft normaal gesproken, de flyers gewoon allemaal netjes uh, in een wordsbestandje... en dan kan ik het zo voor je oplezen. Maar doe die uh, klote sneeuw... Het er allemaal een beetje doorheen gegaan. Sneakers Music vanavond in de Panama. De line-up in het theater is Baggy Bagovic, Nicky Romero, Frankie Rizzardo, Chiara en Mo MC. En line-up in de is hosted bij Foktop, DJ Rocket, Jamie Fanatics en MC Dan Steso. Dat vanavond in de Panama. Sneaker Music... En dan gaan we nog even kijken of er nog wat meerdere leuke feestjes zijn. Vanavond in de Powerzone, Free Saturdays. En dat is met uh, D-Rashid, Mark Benjamin, Raoul Sannister, Julie Suki en Sumo Hadi. En dat is vanavond in de Powerzone, de Free Saturdays. En... And... Ja, dan moet ik nog even spieken hoor, tussen al die flyers. vandaar nog meer vee. Ik moet zeggen, ja, het valt een beetje tegen wat ik allemaal heb aan, uh, aan leuke flyers. Leuke vanavond in de stalker. Letterlijk even gruwelijk, uh, zoals ik al zei, wat betreft de flyers vanavond. een uh, de slechte nacht. Dat is het ook in de stalker. De slechtste nacht. Met uh, Gieltje van 3FM. Giel Beelen, uh, Tom en Jochem en Joes Hefner vanavond in de Stalker in uh, de Kromme tegen in, uh, in Haarlem. En uh, natuurlijk met uh, Giel Belen. Ja, leeft nog. Twijfelgevalletje vorig jaar. Ik denk, een twijfelgevalletje. Nou, ik moet je zeggen. Als ik Giel was geweest, was ik waarschijnlijk al lang dood geweest. Dan zou je misschien dan vragen, waar heeft die jongen het over? Nou, die jongen heeft echt uh, ja, karakter. Dat doen we in het Glazen Huis dat doet hij uh, al drie jaar. Uh, Volgens doet hij er elk jaar mee. Twee of drie jaar, meen ik. En dan gewoon zo lang, alleen maar op, uh, op uh, vruchtenzapjes. En uh, Gielbeelen is uh, verslaafd aan Coca-Cola. We mogen geen reclame maken, maar ja, daar is hij gewoon verslaafd aan. Dus daar kun je wel iets anders voor voorzien. Maar uh, ja, je kan ook gewoon zeggen: cola, natuurlijk. Maar hij is echt hier verslaafd aan. Ja. Maar in ieder geval, hij. Uh... Ja, hij heeft het overleefd. Ik moet zeggen, ja, ik vind het heel krap van die jongen. Ik bedoel, ik zou best uh, zo'n uitzending willen doen hoor. Zo'n marathon uitzending, maar uh, dan moeten er wel gewoon lekkere broodjes staan natuurlijk. Hè. CWM Zandvoort, zaterdagavond een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Dat was een kort blokje met Showbiz nieuws. Dan gaan we snel door met de muziek opdoen met D.O.N.S. Futuring Jocelyn Brown. En uh, ja, plaatje werd vorig jaar opnieuw uitgebracht. De 2 S9 versie van Somebody Else's Guy. Dat nu hier op CFM zat voor... En natuurlijk u voor de Vem.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 I'm a bop, I'm a bop, I'm a bop, Justin Brown met Somebody Else's Sky de 2009-versie. Daarachteraan een plaat van Tube Berger Future. Jolette Sicora, met Kings of Kigali. En dat is een plaat, het is eigenlijk gewoon een heel album. Het gaat over Afrika en over de kinderen die het er heel erg slecht hebben. En met de opbrengst van de, van de plaat uh, gaan ze een heleboel doen... voor die kinderen in Afrika. Uh, en uh, daarachteraan horen we muziek uh, naar die plaat van Tube, Berger en uh, Juliet Sicora. De plaat uh, Timbaland Fusing, Nelly Furtado met Morning After Dark. En de volgende plaat, Nederlands Talent. Ook daar moet ik van zeggen, heb ik iets met de kwaliteit gedaan van de MP3. Ik moet toch eens een beetje uh, kijken wat ik nou precies fout heb gedaan. Maar uh, ja, ook daar is het uh, 320 kbs. Maar op een of andere manier heb ik hem dus verkeerd gekopieerd. En de kwaliteit is er niet beter van geworden. Maar hier zijn de opposites. Fusing, Gers en zeg met een broodje. Wauw. Kill we gaan een hut, we gaan een hut, we gaan een hut, we gaan van het noorden naar de van e tot brengen we naar het hut, we gaan een hut, we gaan een hut, we gaan je hut, we gaan we hangen in je buurt, met je gekken, so spenden, yo, een je we gaan de hut, we je een hut, we gaan is hut, gekke gaan we doen een hut, we brengen een De we gaan een hut, And wederom, the plus, bring your and that's the first of all. My blood, this is what it flow, but the flow's still The willen lullen, but I got a by Pooney. You do the whole promotion, but you never flow's dooney. The gassen willen lachen, but we aan de bank. This is, they say, they they're thanks for the geit, thanks for your shine. But niemand is a topper, so as I, the Rains. Build your world of fleas, know you're Build your world of know Bout your back, bout your your back, bout your back. Bout your back, bout your back. Bout your back, bout your back. don't your back, bout your back. Bout your back, bout your back. Bout your back, Waar ze leunen op mijn trek. open man openmanten met een matje in hun nek. En een broodje warm vlees of een broodje bak en bij de snack. Maar op beroep, de hoek, pompen ze daily, die sound. Geen album in de winkel, maar de buzz die wordt groter. Ben geen hype rapper, maar bewust van de mode. Een paar nieuwe ASICs of clocks in het badge. Steeds meer fans, steeds meer om te matchen. Spint de nieuwe jeans met wat gaten op de knie. Nieuwe tattoos op mijn arm, laat mijn vader het niet zien. Zolang ik knaken maar verdient. Met wat ik doe en wil. Uw. Wat ik doe met skills, wordt me neffen niet te veel. Mensen willen, willen dat ik fout doe, willen dat ik goud doe. Houding. Willen dat ik helemaal gees. Wat mijn seks ze houden doen. Build your vinyl fleece, build your back bow. Build your vinyl fleece, build your back bow. Build your vinyl fleece, build your back bow. Don't go stop on my face, but chill. Build your vinyl face, build your back bow. Don't gonna stop on my face, but chill. Build your vinyl fleece, build your back bow. But like the Mongol, what can you know? Welcome, please, please. Wat drommel, Denk aan de jongen, hè? Dat ik gewoon voorbij kan komen fietsen met zijn blije bak. Nultie drommel, vlees, vlees. Wat een langzame kutmuziek. Ja, wie is hier nou de snackbar? Kouw Ja, dat waren de open sits en broodje bak. Pauw. En zo werd het even tijd voor iets heel anders. This is, is The Nightwalk 10. The Nightwalk 10. Wat staat er deze week op 1 En wat is deze week nu binnengekomen? Je gaat het nu allemaal horen. The Nightwalk 10 is on now. Deze week op nummer 10: drie plaatsen gezakt voor Armin van Helden en Saksas met Anyway. Op nummer 9 blijft staan Armin van Buren, Fusing van Velsen met Broken Tonight. Op nummer 8: eveneens drie plaatsen gezakt. Vorige week stond hij op 5, David Quetta featuring Eco met Sexy Bitch. Deze week op nummer 7. De hoogste nieuw binnenkomen in de Nightwalk 10 is uh, Amira met The Sound of Missing You. Deze week op 6 blijven staan. Cascada met Evacuated Dance Floor. Op nummer 5, vorige week nog 4 Edward Maya en Vika Gibolina met stereo love. Op nummer 4, 1 plaats gezakt voor Anna Grace met Love Keeps Calling. Op nummer 3 deze week 5 plaatsen gestegen voor Steve Aoki en uh, Futuring Supa Bloy. I'm in the House. Op nummer 2 blijven staan. Ina, X nummer 1 met Rijk Montan met het plaatje hart. Maar niet getreurd voor Ina, want deze week op 1, vorige week ook op 1, staat Ina ook. Dit keer samen met Bab Taylor, featuring Ina met Deja Vu. Nummer 1 in de Rijkenbalk 10, daar ga je natuurlijk zoals altijd nu naar luisteren. Bab Taylor, featuring Ina met Deja Vu. Dat nu hier op CFM Zandvoort en natuurlijk op Dance for the Fans. the night long In <laughs> number one. gedaan hebben, hoog gescoord hebben in de 2009. Ik uh, zou zeggen, geniet ervan. En uh, wij spreken elkaar over twee weken weer. En dan ben ik er weer samen met DJ Mouse op van, uh, van 11 tot 1. En de tweede uurtje, dan doe ik het samen met DJ Maus. Ik de presentatie en hij de muziek. Maar vanavond dus, uh, tussen 12 en 1. Ja, dat was het tussen 12 en 1. Ik moest even kijken, het was even in een met klok. Tussen 12 en 1, een uur lang tot een 1 uur. Het beste van 2009 in de mix... Ik zou zeggen, ik wens je nog een hele fijne avond. Graag tot over twee weken. En uh, voor uh, dit betreft het eerste gedeelte zometeen... ...of nog van Chester, futureing Nelly Furtado ...en uh, dat uh, mooie plaatje Who Wants To Be Alone. En als we nog tijd over hebben... ...American Dream Team met Maiboe. en Said Zunang met Ja. Ze zeggen tot over twee weken. Graag tot een andere keer. Wow.